11 uur, Jo Boots met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen... door de aardbeving en het tsunami in Japan. Volgens de officiële telling van de politie... heeft de ramp aan 184 mensen het leven gekost. Maar er zijn ook berichten dat er tussen de twee en 300 lichamen... zijn aangespoeld bij de noordoostelijke stad Sendai. Het Japanse persbureau Kyoto schat dat er in totaal ongeveer 1000 doden zijn. Ook zijn er veel vermisten. Het was de hele nacht lastig om naar slachtoffers van de natuurramp te zoeken. Nu het licht is geworden in Japan pakken de hulpdiensten hun werk weer op. Ze hebben daarvoor 300 vliegtuigen en 40 schepen tot hun beschikking. Ook het buitenland heeft hulp aangeboden bij het zoeken naar slachtoffers. Nederland heeft een rampenidentificatieteam... en een bijstandseenheid voor het redden van slachtoffers klaarstaan. De Japanse regering heeft nog geen beroep op buitenlandse hulp gedaan. Er zijn de hele dag naschokken van de zware beving voelbaar geweest. Vanavond was er bovendien een nieuwe aardbeving, nu in het westen van het land. Het epicentrum lag in de regio's Niagata en Nagano. De beving veroorzaakte aardverschuivingen, maar er zijn geen berichten over slachtoffers. Het internationaal atoomagentschap in Wenen maakt zich zorgen om een Japanse kerncentrale... die beschadigd is door de aardbeving en het tsunami. Het koelsysteem van de centrale in de buurt van de havenstad Onahama werkt niet goed meer. Mogelijk kan er radioactief materiaal lekken. Ook loopt de druk in een van de reactoren steeds verder op. In een straal van 3 kilometer werden zo'n 3000 omwonenden geëvacueerd. Omdat de problemen aanhouden, moet nu iedereen in een straal van 10 kilometer om de centrale weg. Een groot deel van de noordoostelijke stad Kessenuma staat al uren in brand. Het is een gebied van zo'n 4,5 kilometer lang en 2,5 kilometer breed. De brandweer heeft grote moeite om het vuur te blussen. In de regio die het zwaarst getroffen is door de natuurramp zijn 50 Nederlanders. De Nederlandse ambassade in Tokio heeft contact kunnen leggen met 20 van hen. Met 30 mensen is nog geen contact geweest. De ambassade gaat er niet vanuit dat er Nederlandse slachtoffers zijn. De samenwerkende hulporganisaties beginnen voorlopig geen nationale inzamelingsactie... voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Japan. Ze doen dat niet, omdat Japan een modern land is... dat goed is voorbereid op aardbevingen. De tsunami trok na Japan verder over de Grote Oceaan. In de meeste landen viel de schade mee. Hawaii werd wel getroffen door golven van drie meter hoog... maar de schade daar bleef beperkt. De vloedgolven zijn nog onderweg naar de kust van Zuid-Amerika... Chili heeft een tsunami-alarm afgekondigd. En dan nog ander nieuws. Libië heeft de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk opgeschort. Volgens de Libische onderminister van buitenlandse Zaken probeert Frankrijk de verdeeldheid in Libië te vergroten en zijn de contacten daarom verbroken. De Franse president Sarkozy was een van de eerste die openlijk het vertrek van Gaddafi eiste. En gisteren erkende Parijs de bestuursraad van de opstandelingen als enig wettig gezag in Libië. Ook vandaag is er weer gevochten in Libië. Over het verloop van de strijd bestaat veel onduidelijkheid. Westerse journalisten zeggen dat de troepen van Gaddafi de stad Zawiya onder controle hebben. Zawiya ligt 50 kilometer ten westen van Tripoli. Op het centrale plein zwaaien mensen met groene vlaggen, de kleur van Gaddafi. Ook om de stad Raslanoud wordt nog steeds gevochten.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 De precieze toedracht van de evacuatie en van de vrijlating van de drie Nederlandse militairen schrijft het kabinet later in een brief aan de Tweede Kamer. Verhagen benadrukte dat er geen toezeggingen zijn gedaan aan de Libische autoriteiten. Hij zei dat allerlei kanalen zijn benut om de drie vrij te krijgen. De drie zijn nu nog in Griekenland. Verhagen denkt dat ze morgen naar huis komen, maar helemaal zeker is dat nog niet. In de Eredivisie Voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. Utrecht won thuis met 1-0 van Groningen. Invaller De Moege scoorde in de 60 zestigste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Groningen blijft vijfde op de ranglijst, FC Utrecht staat achtste. En dan nog het weer, vannacht wisselend bewolkt. De minima liggen tussen één graad in het noorden en drie graden in het zuiden en westen van het land. Morgen is het zacht, af en toe schijnt de zon. Het wordt morgen ongeveer 13 graden. Aan het einde van de dag bewolking en kans op wat neerslag. Zondag opnieuw zacht en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. Villa Park, een plankenvloer in parketkwaliteit. Kijk op bruinzeelvloeren.nl Heeft u een hoge bloeddruk? Dat kan uw nieren onherstelbaar beschadigen. Maar dat is nog geen reden tot paniek.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond, vandaag geen grap of een poging daartoe aan het begin van dit programma, maar een kleine mijmering. Zullen we het woord tsunami, dat we de afgelopen jaren hebben misbruikt voor allerlei traintjes en ontwikkelingen, weer gewoon reserveren voor de vreselijke gebeurtenissen van een dag als vandaag? I love you. I Wish van Stevie Wonder. Hartelijk welkom bij Met het Oog Op Morgen... op de dag dat we opnieuw indringend kennis maakten met een tsunami. Dit keer bij Japan. Inmiddels breekt in Japan de dag na de tsunami-dag al aan. Wij zoeken deze uitzending in contact met diverse mensen in Japan... om te horen wat de verwachtingen voor vandaag zijn. Ook met vicepremier Maxime Verhagen gaat het natuurlijk over Japan. Maar ook over de drie Nederlanders die vannacht zijn vrijgekomen uit Libië. En alle vragen die hun arrestatie oproept. Het nieuwe boek van schrijver Kader Abdullah, De koning, gaat over een machthebber die langzaam de greep op zijn land verliest. Waar doet ons dat aan denken? We praten er straks over met Abdullah zelf. Voor we daar allemaal aan toe zijn, eerst het nieuws van vrijdag 11 maart. Hallo, I'm Rosemary Church at CNN Center. We are getting word of a powerful earthquake a few minutes ago. We felt a very significant earthquake. Everything was shaking. Nieuws uit Japan. Het land is namelijk getroffen door een zeer zware aardbeving. De beving had een kracht van 8,8 op de schaal van Richter um, en werd ook nog eens gevolgd door een tsunami. Het is de ergste aardbeving die ik tot nog toe heb gezien in Japan. En ik woon hier al 30 jaar en heb zelf de aardbeving in Kobe van 1995 meegemaakt. In Japan heeft een schweres erdbeben een tsunami ausgelöst en de beelden die ons die zijn zeer dramatisch. De biggest earthquake to hit Japan since records began has sent a tsunami several meters high, driving inland from the northeastern coast. To the people of Japan. Moet je en radio horen. You probably have seen on television and heard over radio that at 14:46 today, an earthquake hit. And we the of Japan to act het is nog moeilijk om de totale omvang van de ramp in Japan te overzien. Het officiële dodental staat op 184. De komende dagen zal dat aantal worden bijgesteld. Misschien naar beneden, maar meer waarschijnlijk naar boven. Reddingswerken zijn aan de slag gegaan, buitenlandse hulp is aangeboden. En nu is het wachten op de verhalen van onvoorstelbare tragiek en wonderbaarlijke overleving richten we onze aandacht opnieuw op Libië. De opstandelingen verliezen terrein. Zawiya is ingenomen en ook het oliestadje Raslanouf... is weer in handen van de regering. En daar houdt het niet op. Sa'if Gaddafi, de zoon van de Libische leider... kondigt nog meer bloedvergieten aan. De Europese Unie probeert dat te voorkomen. Op de top in Brussel werden nieuwe sancties afgekondigd. Die moeten Gaddafi reden geven om te vertrekken. Ook wil de EU gaan praten met de Nationale Raad, de volksregering die is opgericht in Benghazi. Tot de vredenheid van de Franse president Sarkozy. Monsieur Kadhafi n'est plus un interlocuteur. Il doit partir. Frankrijk en Groot-Brittannië wilden graag een vliegverbod voor de Libische luchtmacht. Maar zover zijn de andere lidstaten nog niet. Nederland wil daarover eerst een duidelijk mandaat hebben van de VN. Daarmee is de deur niet helemaal op slot. En dus kon de Britse premier Cameron ermee leven. All necessary options, I think, is strong language and rightly so. Het belangrijkste nieuws over Libië voor Nederland was natuurlijk de vrijlating van de drie marinevliegers. Midden in de nacht landen ze in Griekenland. De blijdschap van de drie wordt gedeeld in Den Haag. Het incident is de eerste grote internationale test van het nieuwe kabinet. En die is met goed gevolg afgelegd. Misschien dat de drie betrokken bewindslieden ook daarom vanmorgen hetzelfde gevoel hadden. Opgelucht. We zijn buitengewoon opgelucht voor hun. Dus ik denk voor iedereen ook een opluchting dat dit goed is afgelopen. Hoe de vrijlating van de marinevliegers tot stand is gekomen blijft een raadsel. De ministers willen daarover eerst de Kamer informeren. Eén ding wil minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken al wel kwijt. Dit was geen quid pro quo. Er zijn geen toezeggingen gedaan. Er zijn geen beloften gedaan. Er is niet is... betaald. Er is ook geen geld betaald. Nu is het wel zo dat Libiërs de, de linkshelikopter houden. Die is ook een flinke duit waard. Minister Hille van Defensie zal proberen hem terug te krijgen. Zo niet? Ach ja. Maar als dat de prijs is die we moeten betalen... voor de vrijheid en veiligheid van onze mensen, dan is dat zo. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. De krant van Morgen met Freddy van Tijn. Ja, voor de kranten is het moeilijk morgenochtend nog iets toe te voegen... aan de onafgebroken stroomnieuws over de aardbeving en de tsunami van vandaag. Iedere krant heeft, net als ieder radio- en tv-programma vandaag... zijn eigen Nederlander in Japan gevonden. In alle kranten beschrijven die studenten, journalisten, handelsreizigers en anderen... hoe ze de beving hebben beleefd. Omgekeerd hebben ook bijna alle kranten wel hun Japanner in Nederland gevonden. De Japanners hier vertellen hoe ze in angst zaten om hun familie in Japan... en hoe ze verder de dag hebben doorgebracht. En op internet kwam ik het bericht tegen dat een aantal televisieaanbieders... vanwege de ramp in Japan tijdelijk de Japanse zender NHK World... in hun standaardpakket hebben opgenomen. Dat schrijft de site totaaltv.nl. Kabelexploitant UPC heeft volgens die site laten weten... dat men vooralsnog geen plannen heeft om extra zenders door te geven. Via internet is NHK World Rounds ook te volgen. Blijf speculeren, geeft Trouw toe, maar de krant vraagt zich af wat de Libische leider Gaddafi heeft bewogen om de Nederlanders vrij te laten. Waarschijnlijk heeft zoon Saim al-Islam het gezicht naar het Westen en is hij een politiek stratege. Mogelijk hoopt hij nog altijd dat hij de ook voor het Westen aanvaardbare nieuwe leider kan worden. Trouw schrijft dat op internet inmiddels foto's circuleren van officieren van de Egyptische Veiligheidspolitie. De foto's en persoonsgegevens inclusief schuilnamen zijn buitgemaakt door opstandelingen toen ze een kantoor van die veiligheidspolitie innamen. Ze laten zien hoe de dienst journalisten omkocht, de oppositie infiltreerde en tegenstanders martelde. Nederland moet het verbod op betalen voor eicellen opheffen. Dat zegt hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Fauzer van het UMC Utrecht in de Volkskrant. Er is nu in Nederland een groot tekort aan eicellen. Eiceldonatie is ingrijpend. Een eiceldonor moet het belastende deel van een IVF-behandeling ondergaan. Als er wordt betaald, blijken vrouwen eerder bereid dat te doen. In Spanje, waar eiceldonoren 900 euro per donatie krijgen, is geen tekort. En het AD sprak met CDA-dissident Altkoppejan. Hij gelooft nog steeds dat het CDA toekomst heeft. De tegenstellingen in de samenleving nemen toe, zegt hij... en het CDA heeft verschillen altijd willen overbruggen. We moeten niet weglopen voor onze christelijke wortels. We hebben een boodschap. Alleen weten we niet meer hoe we die moeten uitdragen. Hulporganisaties en advocaten zijn sinds de ophef over het Afghaanse Meisje Sahar... huiverig om schrijnende zaken van asielzoekers in de publiciteit te brengen. Dat is een opvallende wijziging, volgens de Volkskrant. Tot nu toe werd juist in de media druk op de minister uitgeoefend. Maar in dit kabinet werkt dat niet. Minister Leers heeft zelfs laten doorschemen dat hij mogelijk op grond van zogenoemde discre discretionaire bevoegdheid een uitzondering had kunnen maken voor Sahar als de zaak hem discreet was voorgelegd. Nu zag hij zich noodzaak de rug recht te houden, schrijft de Volkskrant. Er gaan stemmen op om deze bevoegdheid om een uitzondering te maken van de minister bij de burgemeesters te leggen. Maar daar lijken de VVD en de PVV in de Kamer niets voor te voelen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. cigarettes and it was everything then Came down from the trees and cursed. Happy Kids van Elbow. Voor Japan is inmiddels een nieuwe dag aangebroken. De dag na de grote aardbeving en de tsunami. Kort voor deze uitzending sprak ik met Kjell Duits. Hij is correspondent in Kobe. En ik vroeg hem wat de laatste berichten zijn. Eh, nou, We hebben net weer een, een nieuwe aardbeving gehad. Aan de andere kant van Japan ook een hele zware aardbeving. En eh, het is nog niet bekend hoeveel schade dat heeft aangericht... of het sowieso schade heeft aangericht... Maar dat betekent dat er nu ook tsunamis zijn uh, aangekondigd voor de uh, westkust van Japan. Dus we hebben nu een rampgebied aan de oostkust van Japan en een rampgebied aan de westkust van Japan. Want was dat geen naschok, maar echt een nieuwe aardbeving? Ja, dit is aan de andere kant van Japan. Dus het is een totaal onafhankelijke aardbeving. Nu zijn er wel theorieën dat een hele grote aardbeving een reeks van andere aardbevingen kan veroorzaken... Maar die theorie is nog nooit bevestigd. En er zijn ook een heleboel uh, specialisten die daar niet echt in geloven. Maar um, als je kijkt naar wat er, aan de, uh, aan de ga uh, wat er nu gaande is... Yeah, dan begin je toch even te denken, ja, misschien is het toch mogelijk. Ja, en is er al iets bekend over de zwaarte van die aardbeving aan de andere kant? Um, ja, die aardbeving is zo rond de zes. Op het ogenblik wordt u voornamelijk de Japanse zwaarte gegeven. En die is een beetje anders van... Uh, de schaal van Richter, maar hij is rond de 6. En de, de beving van vannacht, hoe zwaar was die volgens de Japanse telling? Ah, de eerste beving die we gisteren hebben gehad... die was 8,8 uh, op de schaal van Richter. En die wordt in Nederland verslagen als een 8,9. Oké, okay, dus het zit heel dicht bij elkaar, die, die tellingen. Ja. Ja. Uh, nou, elk, puntje, om, elk uh, puntje achter het puntje <laughs> omhoog... dan kun je een van, beetje vanuit gaan dat het zo twee keer zo zwaar is. Ja, ja, maar 6 is dan aanmerkelijk lichter dan, we, uh, dan ja, de allereerste beving. Ja, dat klopt. Is het rampgebied uh, aan de oostkust inmiddels toegankelijk voor hulpverleners of journalisten? Um, uh, vannacht is het verschillende journalisten gelukt om uh, het rampgebied binnen te komen. En er waren natuurlijk ook al de lokale journalisten die daar aan het verslaggeven waren. Um, ik heb nog geen beelden gezien van uh, hulpdiensten. Ik heb ook nog geen beelden gezien van het leger, maar ik ga ervan uit dat dit uh, vandaag op gang gaat komen. Gewoonlijk na een aardbeving um, is het pas de dag erna of twee dagen daarna dat de hulpdiensten echt goed op gang komen. Want tot die tijd uh, lukt dat niet? Mensen moeten zich natuurlijk uh, uh, voorbereiden. Um, het duurt even om er naartoe te vliegen of er naartoe te rijden. Zeg bijvoorbeeld als uh, hulpverlening uit uh, Kobe moet komen, waar veel hulpverleners uh, gevestigd zijn. Dat is 800 kilometer verwijderd van Sendai. Um, ze kunnen niet naar Sendai vliegen. Als ze daar naartoe rijden, dan zijn ze daar op zijn minst 12 uur mee bezig. Ja, dus het is gewoon de afstand die maakt dat het zo lang duurt. Is, je zegt gewoonlijk bij een aardbeving. Is Japan goed voorbereid op aardbevingen en ook op bevingen zoals deze? Ja, Japan is enorm goed voorbereid op aardbevingen. En dat begint al met de bouwcode die sinds het begin van de jaren 80 heel streng is geworden. Zodat als er een aardbeving van meer dan 7 op de schaal van Richter is... En doorgaans totaal geen schade is aan de meeste gebouwen... Um, sinds de aardbeving van 1995 is die bouwcode nog strenger geworden. Dat is de aardbeving van 1995 in Kobe, waar toen 6400 mensen bij omkwamen. En bijvoorbeeld als er een aardbeving is, weet iedereen in Japan ook meteen de televisie aan te doen. En daar wordt automatisch weergegeven waar die aardbeving heeft plaatsgevonden, hoe zwaar die was, of er gevaar is van tsunami... Uh, waar die tsunami gaat uh, plaatsvinden, uh, hoe hoog en welke tijd. Um, overal langs de kust van Japan zijn evacuatiecentra en grote torens gebouwd... waar mensen naartoe kunnen vluchten in het geval van een tsunami. Men heeft ook een goed uh, uh, luidsprekersysteem langs de kust... zodat het ook uh, rondgeroepen uh, kan worden door de plaatselijke autoriteiten. En... Um, eh, onmiddellijk naar een aardbeving van een bepaalde grootte... Eh, wordt er een comité door de overheid eh, paraat gezet die meteen gaat reageren. Nee. En is, is het nu te zeggen of al die maatregelen eh, vandaag eh, hebben geholpen? Eh, nou, op het ogenblik weten we natuurlijk nog niet hoeveel mensen zijn omgekomen. Eh, eh, we praten nu over 500, 600 doden op het ogenblik. Ehm... Maar uh, we weten wel van de berichten die uit het rampgebied komen... dat een heleboel mensen op tijd uh, toch hebben kunnen evacueren. En dat had natuurlijk niet plaats kunnen vinden als men niet zo goed voorbereid was. Nee. Tot slot, jij gaat nu naar het uh, gebied toe. Verwacht je daar uh, binnen te kunnen komen? Ja, ik uh, heb een vlucht naar Niigata. Wat toevallig de plek is waar vanmorgen de aardbeving uh, heeft plaatsgevonden. Uh, ik heb nog niet... Kunnen horen of eh, het vliegveld daar nu wel nog open is. Maar als het open is, dan moet het in principe geen probleem zijn voor mij om het tramgebied binnen te komen. Dankjewel, Kjell Duits. Radboud, Radboud Moulijn, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent in Tokio. Hoe bent u de nacht doorgekomen? Nou, voor een belangrijk stuk wakend. Want het was natuurlijk op zich ook wel fascinerend om te zien met alle ellende. En wat was er te zien? Nou, om te beginnen, als je de televisie aan had, dan was dat op alle zenders en dat werd elke keer op een wat andere manier weergegeven. Maar er was ongeveer elke half uur was er weer een nieuwe aardbevingsalarm. Uh, en um, ja, het gekke is dat deze aardbeving zich als het ware verplaatst, alleen in het noorden Sendai, maar ook wat uh, de spreker zei in uh, in Niigata. En, een minuut of twintig geleden zag ik hier op mijn schermen dat er ook een uitbevingswaarschuwing was voor de kanto area hier in, in Tokio. Ja. En zijn er bij u ook al beelden beschikbaar uit de stad Sendai zelf? Ja, maar goed, dat is in wezen is dat uh, ja, die, die zijn beschikbaar. En ja, dat, dat, is, dat is gewoon een enorme verwoesting. In de hele stad? Ja. ja. Ja. Uh, plus zeg maar het feit dat je nu de hele tijd... Maar goed, die beelden zullen jullie ook nog hebben gezien. Die beelden waarin die grote vloedgolven als het ware... die stad helemaal weg zijn. Ja. Met welk gevoel begint u aan deze dag? Uh, nou, om te beginnen of ik weg kan. Wat? Ik heb een vlucht geboekt naar, naar Nederland. Ja. En de uh, vraag is of die vlucht weg kan. Want het is niet alleen een kwestie van of er een vliegtuig komt... Uh, en op Narita komt en vervolgens dan weer teruggaat... of ik überhaupt op de, op de airport kom... Ja, precies, of u er kunt komen en of het vliegtuig dan gaat. Want, want waarom wilt u weg? Eh, nou, het was gepland. Ik ben hier, eh, ik zou vandaag teruggaan. Oké. Okay. Eh, de vraag is nogmaals of dat, of dat allemaal lukt. Want het gekke is dat ook eh, een stuk van de wegen hier zijn afgesloten. Dus eh, er was, vannacht was het bericht dat alle eh, snelwegen, autowegen enzovoort dicht gingen. treinen zouden niet meer gaan. En als je met een taxi vanuit het hotel naar Rita zou gaan... dan zou je dat allemaal via kleine wegen moeten gaan doen... Ik heb er al een uh, op 7. Oh ja, ja. Dus uh, ik begin de dag zeg maar, met uh, me af te vragen of, uh, wat, wat, zeg maar, wat de dag gaat brengen in termen van vluchten. Oh ja. Is het al licht inmiddels? Ja, zeker. Ja, en uh, ja, wat, uh, wat is het straatbeeld? Maar uh, nou ja, het straatbeeld is, uh, dat was het trouwens vannacht ook, um, relatief heel veel mensen op straat. Um, en nou ja, je gaat naar een supermarkt toe, hè, die zijn hier gewoon een uh, per dag open. Alles leeg. Alles, uh, al het voedsel is weg. Um, dat komt ook omdat heel veel mensen niet naar huis konden gaan. Dus maar hebben ze de hamster. Ja, ja. uh, ja. Ik waar slapen met wat uh, sandwiches of rijst of soep of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld um, een lege supermarkt in Japan. Het is een absoluut on, onbekend fenomeen. Ja, precies, dat is nieuw. Dank u wel, Radboud uh, Moulijn. En succes bij het uh, vinden van die vlucht terug naar Nederland. Ja. Dirk de Ruiver, ook goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft de nacht doorgebracht op een campingbedje op uw werk? Ja, inderdaad. Mijn kantoor is in de Belgische ambassade, hier in Tokio. En Mariko in Yokohama. Dat is ongeveer 40 kilometer van, van waar ik zit op mijn werk. En door het feit natuurlijk dat er geen treinen meer rijden tussen Tokio Tokyo en Yokohama en ook tussen de andere steden... Uh, was het voor mij niet mogelijk om uh, terug te keren naar huis? En ben ik maar op mijn werk geweest. En was u de enige of maar, uh, waren er meer mensen die. Onze... Pardon? Was u de enige of waren er meer mensen die daar bleven slapen? Nee, nee, er waren meer mensen hier hoor. Uh... Het is ook zo dat er een, uh, een groep van mensen is die uh, in, in contact staat met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel. En die dus gege gegevens doorspeelt van, van uh, Belgen die contact opnemen met de ambassade. Okay. Uh, dus dat is een, een groep die aan het werk is. Uh, maar ikzelf, uh, ja ik kon eigenlijk naar huis gaan. Ik werk uh, voor de economische afdeling. Uh, maar door het feit dat er geen treinen zijn kon ik niet. En uh, onze die hier was zo vriendelijk om mij een bed aan te bieden om uh, 1.30 uur smorgens. En toen hebben we kunnen vaststellen, ik zat op de vijfde verdieping, uh, dat er uh, nog altijd veel files uh, waren in Tokio. Dus het, het uh, binnenverkeer in Tokio zat nog volledig vast. Oké. Okay, yeah. En het is uh, uh, pas om uh, zes uur deze ochtend, toen ik een ommetje ben gaan maken uh, in de buurt van de ambassade, dat ik zag dat die files toch opgelost zijn. Uh, zoals net ook gezegd. Uh, uh, tijdens de nacht uh, waren de autosnelwegen in en rond Tokio uh, waren dus volledig afgesloten. Van het moment dat die aardbeving is geweest uh, uh, gisteren om fabringen uh, of vandaag, maar het is, het is om vier uur ongeveer, ja. zijn onmiddellijk die autosnelwegen afgesloten. Dat wil zeggen dat er geen trucks en, en geen bestelwagens meer binnenkwamen. Uh, u moet zien in, in, die, in de winkels, de 24-uur uh, winkels in Tokio, uh, die houden, nau, houden dus nauwelijks enige stok enige voorraad aan. En ja. Is, is de binnenstad in Tokio veel te duur? Dus die winkels worden constant bevoorraad uh, met kleine bestelwagens. Nu, als die bestelwagens uh, niet meer binnenkomen van buiten de stad, waar dus de magazijnen zijn ja. uh, met, met de levensnoodzakelijke goederen, als die bestelwagens niet meer binnenkomen, ja, het gevolg is dat die, die winkelrekken niet meer aangevuld worden. Oh ja. En dat dus inderdaad uh, terechtkomt in, in, in winkels die, die voor een groot stuk leeg zijn. En dat gaat dan heel snel, uh, inderdaad, ineens. Dat kan ik wel zeggen. Pardon. Ja, als ik u even mag onderbreken. Zijn die snelwegen inmiddels weer open? Komt die bevoorrading weer op gang of nog niet? Ja, ja inderdaad. Dus uh, Volgens het uh, Japanse internet hier uh, is een gedeelte van, uh, van, die, van die autosnelwegen zijn terug open. Uh, ik zie dat bijvoorbeeld de autosnelweg die gaat naar de Hanida luchthaven, uh, dus van Tokyo Centrum naar de Hanida luchthaven, dat die opengesteld is... De uh, autosnelweg tussen Yokohama en uh, de tweede stad van, van Japan, en met 3 miljoen inwoners. Dus tussen Yokohama en Tokio is ook opengesteld. En blijkbaar ook een, uh, een, een autosnelweg naar een van de havens hier in, in de buurt van Tokio. Wat wil zeggen. De meeste van die uh, magazijnen bevinden zich of in de haven of dicht tegen de luchthaven. En met andere woorden, er is dus blijkbaar terug aanvoer uh, van producten. Nu eer dat allemaal terug in je winkelrekken uh, terechtkomt, dat zal nog een tijdje duren. Uh, maar het is heel duidelijk, ik heb op straat gezien, daar zijn bestelwagens, er zijn producten okay. die binnenkomen. Uh, dus ik denk dat die aanvoerlijn nu terug uh, op gang is gekomen. Dirk Ruijver, hartelijk dank. Uh, ongerustheid is er ook over de diverse kerncentrales in Japan. Er is de nu nucleaire noodtoestand uitgeroepen. Aan de telefoon is André Versteeg. Uh, goedenavond meneer Versteeg. Goedenavond. U bent oud-directeur van het NRG in Petten, het onderzoeksinstituut van uh, nucleaire technologie. Ja, met name die reactor bij uh, Fukushima. Daar zou uh, radioactieve stroom zijn losgelaten omdat de druk te hoog was opgelopen. Wat, wat kan daar precies aan de hand zijn? Nou, uh, Normaal na een aardbeving wordt de reactor uitgeschakeld. Dat is hier ook gebeurd met alle centrales die er in de buurt zijn. Maar zo'n zo reactor blijft nadat hij uit is gezet nog nagloeien. En dat, dat is veel minder warmte dan dat die normaal in bedrijf is. Maar als je dat niet koelt, dan wordt de zaak, wordt die toch warmer. Ja. En gaat er zich dus stroom ontwikkelen. En die, je moet dus ook, ook al is die uitgeschakeld, nog koeling, koeling verzorgen. En aangezien de, de, de noodkoels, zeg maar de stroom uitgevallen was. En ook de, de stroomvoorziening niet werkte met diesels. Uh, onvoldoende werkte, is die, die koeling onvoldoende. Dan betekent dat er, dat de kern warmer wordt. ...dan wordt er meer stoom gevormd. En, en die stoom vormt druk. En die om, om te zorgen dat het vat waarin die uh, waarin de druk wordt opgebouwd niet, uh, niet kapot gaat, wordt er dan uh, die stoom uh, afgelaten, zeg maar, die ja, ja. naar buiten toe maar in, in, in, in een, in een bassin wat binnen de reactor zit. Ja. Toch is er vanavond ook bekendgemaakt dat er besloten is... om meer mensen te evacueren. Eerst was dat in een straal van 3 kilometer rond de kerncentrale. En inmiddels is het een straal van 10 kilometer. Betekent dat dat, er, dat die aan het lekken is? Moeten we dat daaruit afleiden? Of dat daarvoor gevreesd wordt? Nee, hij lekt op dit moment niet. En het is blijkbaar wel zo dat we toch die noodmaatregelen nemen. Dat, dat wil niet zeggen dat er nou een groot gevaar is... Maar het is uh, beter, uh, dit soort maatregelen, beter te veel nemen dan te weinig. De laatste berichten zijn dat er toch, uh, wat, wat, wat eigenlijk nodig is, dat er weer stroom is. Ja. En daarmee met stroom kan je pompen aanzetten en kan je water in de kern brengen. En dan is de zaak voorbij. Ja. En de, de laatste berichten zijn dat er inderdaad weer noodstroomvoorziening is. Oké, okay, dus u zegt, daarmee zou het probleem opgelost zijn... en kunnen die mensen ook weer terug als het inderdaad blijkt te werken allemaal? Ja, ja. Als, dat, uh, allemaal, als die berichten correct zijn... Dan, dan, dan kan je de zaak weer koelen. Als er zo water in is, koelt de zaak en dan is, de, dan is het probleem voorbij. Ja. Ja, en hoe lang kan een reactor zonder goed koelsysteem? Uh, een, een reactor kan op de duur niet zonder goed koelsysteem. Je, moet dus, je hebt een normaal koelsysteem, hè, als de zaak in bedrijf ja, is. Ja. Maar je hebt ook een systeem als, als die uit bedrijf is en nog moet nakoelen. En dat nakoelen, dat, daar heb je veel minder water voor nodig. En dat, dat kan ook nog een tijdje zonder. Maar op de duur moet je daar wel ja, water in doen. Ja, we... ja. ja oké. Okay. André Versteeg, oud-directeur van het NRG in Petten. Dank voor deze uitleg. Graag gedaan. En daarmee ronden we onze berichtgeving over Japan voor dit moment af. Het is vrijdag en hoog tijd voor het wekelijkse gesprek met de minister-president. Maar die zat in Brussel. Wie er wel was, vicepremier Maxime Verhagen. En dat trof, hij was vroeger minister van Buitenlandse Zaken. En Joost Vullings in Den Haag, het ging vast om buitenlandse onderwerpen vandaag. Ja, twee echte buitenlandse onderwerpen: Japan. En Libië, dat, uh, of die twee onderwerpen hebben het gesprek inderdaad gewoon beheerst. Eerst maar even Japan. Kan Nederland daar meer doen dan alleen medeleven betonen op dit moment? Ja, we kunnen zeker wat doen, maar het is eigenlijk gewoon wachten op een verzoek van Japan. Want zoals uh, Verhaag in het gesprek zegt, luk raak daar naartoe vliegen en maar wat gaan helpen, dat uh, is doorgaans niet echt uh, heel erg handig. Nee, daar vermoedelijk meer over te zeggen valt. Dat is Libië en de vrijlating van de drie militairen. Hoe kwamen ze daar? Wordt daar al iets over gezegd? Nee, dat is heel erg jammer. We hebben natuurlijk ontzettend veel vragen van waarom moest die Nederlander met een helikopter worden opgepikt? Eh, was die missie wel goed voorbereid? Eh, waarom is het misgegaan? Nou ja, goed, zo kan je nog veel meer vragen verzinnen. Maar ja, het antwoord is, we werken aan een brief aan de Tweede Kamer en dat kan nog wel een tijdje duren. Eh, ik krijg zelfs het idee dat het wellicht de komende week niet eens eh, gaat lukken. Dus ja, we moeten nog even lang wachten op de details. Hij laat wel een Klein beetje iets los in het gesprek. Kleine tipjes van de sluier, meer ook uh, niet. Maar goed, het gesprek uh, begon uh, met Japan, want dat is het uh, nieuws van de dag. Met inderdaad de vraag, kan Nederland iets doen voor Japan? Ja, dat is natuurlijk vreselijk uh, wat er gebeurt. Dus, we zijn ook als Nederlandse regering uh, geschokt... door de catastrofe de, de, de die daar die plaatsvindt. Het is... Dus... Als je de beelden ziet, iedere keer de, vandaag de, de, de berichten over de doden, de vele gewonden. Op dit moment is het vrij, vrij onduidelijk. Het is ook nacht. Uh, we hebben een, een crisisteam opgezet, ook bij de Nederlandse ambassade in Tokio. Uh, we mee. Dat is voor de Nederlanders die in Japan zitten? Dat is uiteraard ook voor, voor de Nederlanders die in, uh, in Japan zitten. Uh, proberen we ook zoveel mogelijk natuurlijk contact mee, uh, mee te krijgen. Goed, dat, is, dat, is dat is voor Nederlanders daar, dus. maar voor Japan Maar wij, kunnen, uh, uh, wij zijn uiteraard bereid, als je ook, ook, ook de, de, de vreselijke omvang van deze ramp ziet... Uh, om alle hulp uh, beschikbaar te stellen. Maar dan moet je ook denken aan de expertise die we hebben... als het gaat om, om rampenidentificatieteams om uh, hulp bij, uh, juist ook bij, bij, bij het uh, tegengaan van de, uh, de gevolgen van die overstroming, et cetera. Dus wij zijn uh, zeker bereid om, om hulp uh, aan te bieden. Maar uh, het moet eerst gevraagd worden? Het moet wel gevraagd worden, want op het moment dat iedereen maar lukraak naar, uh, naar Japan uh, gaat... Uh, om daar uh, ongecoördineerd uh, rond te lopen... Uh, dan uh, is het hele goede bedoelingen, maar uh, is het niet uh, de hulp die op dat moment nodig is en het beste uh, ingezet kan worden. Ja, dan naar vrolijke nieuws. De drie militairen zijn vrij. Uh, wanneer komen ze terug in Nederland? Um, uh, het, is, het is inderdaad heel uh, verheugend dat er een einde is gekomen aan, uh, aan, aan die slopende onzekerheid voor, voor de betrokken militairen en, uh, en hun uh, familieleden is het ook heel goed nieuws dat ze in goede gezondheid uh, uh, vrijgelaten zijn. Er vindt op dit moment een medische uh, check-up plaats. Uh, uiteraard moeten ze ook begeleid worden. En er moet een, een, een, uh, gewoon gekeken worden wat is nodig. Dat is kan toch ook allemaal in Nederland, die medische nou, check-up? Ja, <tie> het, is, het is vooral zaak om dus, uh, datgene te doen wat in het uh, uh, welzijn is van, uh, van de betrokken En dat militairen. is het nog eventjes uit de en, drukte in uh, Nederland Ze komen houden. zo snel mogelijk uh, terug. Uh, uh, dat kan, dat kan uh, morgen, dat kan overmorgen zijn. Uh, maar zijn... We zijn gelukkig in goede gezondheid op dit moment uh, ook uh, in Griekenland. Ja, premier Rutte heeft vandaag gezegd: Nederland heeft geen tegenprestaties moeten beloven uh, aan Gaddafi. Maar ik begrijp uit uw persconferentie dat er wel min of meer excuses hebben gemaakt. Nee, wat ik, wat ik uh, duidelijk is, is, op geen enkele wijze is, er zijn er concessies gedaan... er zijn geen toezeggingen gedaan. Maar het is feitelijk natuurlijk zo dat, uh, dat wij uh, toestemming hadden moeten, moeten vragen... Uh, om het Libische luchtruim uh, binnen te komen. Uh, dat, dat is gewoon zo. Um, uh, maar u, u kunt ervan van verzekerd zijn dat wij enerzijds alles uit de kast gehaald hebben om uh, hun vrijlating te maar, werken. Dan, dan, de, Nederland heeft dus niet, <coughs> niet sorry gezegd... maar bijvoorbeeld de woorden gekozen... dit had inderdaad niet mogen gebeuren. Kijk, het is, het is zo dat, uh, dat uh, feitelijk, uh, ook volgens het, uh, volgens het internationaal recht... Uh, er uh, toestemming gevraagd had moeten worden... om het luchtruim binnen binnen te gaan. Um, dat hebben we toegegeven aan Libië. Dat het, is een feitelijke constatering. Dat had je gewoon moeten doen. Ik dat is ook zo uitgesproken. En uh, wat, wat ik zeg is dat, uh, dat wij uh, geen beloftes, geen toezegging hebben gedaan. Uh, nee, oké, okay, dat, uh, dat, dat is heel. Die zijn er dus ook ook geen enkele concessie is op dat punt gegeven. Maar feitelijke constateringen zijn feitelijke constateringen. Ja, dat had niet mogen gebeuren. Dat kan natuurlijk door, door, door Libië als een excuus worden opgevat. Kijk hoe Libië uh, iets opgevat heeft. Als je kijkt naar de moeite die is gedaan... ook om met de Libische autoriteiten uh, in contact te komen... met in ieder geval de verantwoordelijke... die uh, in ieder geval zouden bij kunnen dragen aan, aan de, de vrijlating... Dat hebben wij natuurlijk ook alles uit de kast gehaald... maar ook, ook andere collega's in, uh, ingeschakeld. Um, uh, over alle ins en outs... Uh, en van alle vragen die er leven... daar zal in een brief van de minister van Defensie... en de minister van Buitenlandse Zaken ja, zo, wanneer, mogelijk, uh, zal zo snel daar... mogelijk... <coughs> Kijk, wat, wat, wat om te beginnen moet... dat is N natuurlijk op 27 februari al gebeurd. Hè? Dus er is natuurlijk al heel veel bekend. Um, <coughs> een van de, van de zaken die in ieder geval uh, ook uh, moet, uh, moet gebeuren... is na de medische check-up uh, van, van, van de van nee, Er militaire... is heel veel informatie en, ja, en dit dus, je... is een, er, ik Zul je dus ook een debriefing moeten hebben? Ik bedoel, ook de militairen moeten natuurlijk ons feitelijk... de informatie verschaffen over wat er daadwerkelijk gebeurd is. Um, uh, u kunt zich voorstellen dat daar een debriefing uh, voor zal moeten plaatsvinden. Wij willen de Kamer ook zo goed mogelijk informeren... over wat er nu precies gebeurd is en wat er daarna gebeurd is. En uh, dat gaat dus uh, zo zorgvuldig mogelijk, maar ook zo snel als, als mogelijk. Maar dat, uh, dat, dat zal dus zo snel mogelijk gebeuren. Waarom is er eigenlijk geen toestemming gevraagd aan Libië... om het luchtruim binnen te vliegen? Want als, dat, als het antwoord ja was geweest... hadden we een hele andere situatie gehad. Kijk, u kunt zich voorstellen dat de Nederlandse regering... in principe alles doet om ervoor te zorgen... dat Nederlanders die zich in een, zich in een gevaarlijke situatie bevinden... om die bij te staan, om die te helpen... om te zorgen dat ze geëvacueerd kunnen worden... dat ze het land kunnen verlaten... En uh, ook daar zal verder in de brief op worden ingegaan. Maar uh, de ja, dat is keer achteraf zo. kun je altijd zeggen: van ja, uh, u heeft destijds die mensen niet uh, op deze wijze eruit kunnen krijgen. Ja, uh, de, u kunt zich ook voorstellen. Nee, maar er werd want, gewoon nee, nog, gevlo er hier... werd er nog gevlogen op zirte. Dat, dat is waar die mensen opgepikt zouden worden. Uh. Dus er gingen gewoon nog vliegtuigen vanaf die stad naar Malta bijvoorbeeld. Dus dan moet de, dan moet de nood heel hoog zijn geweest. De, de, en u kunt zich voorstellen dat uh, we, we, de Nederlandse regering niet uh, voor, uh, voor de lol uh, maar, om, uitvoert. Maar over die situatie kan ik natuurlijk wel wat vertellen. Wat ik, waarom? waarom we nee, zullen zeggen... Nee, dat zal, lachen. zeg maar, alle vragen... Uh, die zullen ook beantwoord worden in, uh, in de brief. Ja, maar waarom wij, wilt u dat nu niet beantwoorden? Omdat, dus dat uh, uh, weet u toch gewoon? Om de, de vorige reden. Wat ik uh, gezegd heb, is dat uh, er op dat moment ingeschat werd... dat deze actie nodig was om deze Nederlander maar maar in veiligheid de, te ja, maar krijgen. Maar waarom? Ja. En over alle ins en outs... daar zal in de brief aan uh, de Tweede Kamer... zal daarna erop worden ingegaan. Uh, maar u, u nogmaals... Wij uh, als Nederlandse regering uh, hebben ook, gewoon ook onze, onze plicht... om Nederlanders zoveel mogelijk bij te staan, ook in, in gevaarlijke situaties. Daarvoor uh, werd het destijds nodig geacht om deze actie uit te voeren... want dat gebeurt niet om niets. Ja, de vraag is natuurlijk... Uh, de oppositie heeft al veel vragen in de achterzak zitten. Wordt dit een hoofdpijn dossier voor het kabinet? <coughs> uh, Kijk, ik denk dat je een Nederlandse regering nooit kunt uh, verwijten... Uh, dat zij alles uit de kast halen om uh, Nederlanders in een, in een gevaarlijke situatie... om die, uh, om die bij te staan. Want, um, uh, um, nee, maar zit, het, eigenlijk zit het allemaal ik, wel lekker. Dat is eigenlijk gewoon de vraag. Ja. Dus als die brief komt, zegt de Tweede Kamer... oh. Het nou, uh, is de bedoeling dat uiteraard alle vragen die er leven... Uh, dat die in de brief uh, beantwoord worden. Waarbij uiteraard ook uh, tekst en uitleg gegeven wordt over het hoe en waarom. En uh, dat juist de, de vragen die er leven, dat die van een antwoord worden voorzien in die brief van de minister van uh, Buitenlandse Zaken en, uh, en Defensie. En Hans Hille is over een paar weken nog steeds minister van Defensie? Het zou buitengewoon vreemd zijn als hij dat niet was.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 2008, Nathalie Cole met Coffee Time. Hier aan tafel, inmiddels kader Abdullah. Drukke tijden voor u, lijkt mij? Uh, mooie tijden <laughs> en een goede avond. Ja, goedenavond. avond, hartelijk welkom. Hadden we natuurlijk al gezegd, maar dat hadden de mensen thuis nog niet gehoord. Vandaag komt uw eigen nieuwe roman uit, De Koning. Volgende week is het Boekenweek. En dan uh, komt ook uw Boekenweekgeschenk uit, De Raaf. Is dat nou handig, twee boeken tegelijk? Commercieel lijkt me dat helemaal niet slim. Oh, ik was... Uh bezig met mijn roman, De Koning. Morgen uh, wordt gepresenteerd. En ik was eigenlijk twee jaar mee bezig. En ik was helemaal niet bezig met een boekenweekgeschenk. Uh, opeens werd er gebeld. Kader Abdullah, wil je het boekenweekgeschenk van 2011 schrijven? Nee, nee, nee, want ik ben druk met mijn roman. Ik zei echt, ik, ik, gewoon, ik, ik heb hem niet gezegd... maar. Iemand, alle personages van de koning. De koning, zijn vrouwen, de vizier. En iedereen die daar, nee, nee, dat moet je niet doen. <laughs> maar goed, uh, we zijn in Nederland. En dat wordt niet, nooit geaccepteerd, nooit begrepen. Toen ik luisterde naar het leven en ik zei... Het is een eer, Kader Abdullah is vereerd. En werkelijk ben ik vereerd om de kraai het boek van 2011 te schrijven. Ja. In Iran had u nee gezegd? In Iran had ik absoluut nee gezegd. Waarom? Uh, er, is wel ruimte, er was wel ruimte voor... De man is met een boek bezig, met een roman. Dat zouden ze daar snappen, en wij snappen dat hij ja, Maar hier zou het als arrogantie... Ja, ja, worden uitgelegd. Wordt uitgelegd. Ja. Wat een ondankbaarheid. Wat <laughs> een man is ondankbaar. Nou, misschien hadden ze gezegd, oké, okay, dan doen we het volgend jaar. Maar goed, daar gaan we het niet <laughs> verder over hebben. In een nieuwe boek neemt u ons mee naar het Persische Rijk. U vertelt het verhaal van uw bed over grootvader. Wie was hij? Kijk, uh, ik was helemaal niet van plan om, om zo'n boek te schrijven. Uh, uh, in ons huis uh, wordt altijd uh, gefluisterd. Er was eens een vizier. Je bed over grootvader. Hij is vermoord. Een vizier is een soort premier, hè? Ja, minister-president. Minister-president, minister ja. Hij is vermoord. En hij was een grote dichter. En het werd constant in ons huis over die man gepraat. En ze hebben het, en vooral de, de, de grootmoeders, de grootvaders uh, vertelden dit verhaal aan die jongens. En, en op die manier een soort opdracht, een soort lotbestemming dat jij of moet een vizier worden, of moet een schrijver worden. Op, op een of andere manier moet je die man, onze grote man, terug naar het leven te roepen. En ik was in Nederland. En toen in Iran was wilde ik zelfs een bekende, beroemde, persische uh, schrijver en minister-president worden. Maar goed, alles ging mis. Ik kwam naar Nederland. Ja. Ik begon met dit boek. En ik wilde over die grootvader, met groot, over grootvaders schrijven. Opeens kwam de telegrafie. Palen, telegrafiekabers. Wat in die tijd speelde het hè? al? Ja, ruim honderd jaar ja, geleden. Gloeilampen en, en de treinen en de tijd van industriële revoluties. Hé, hey. en de Shah. En zijn 365 vrouwen en Engeland en Rusland. En ik dacht, hé, hey, er is iets anders. En de hand. En dan ben ik drie jaar mee bezig geweest. En het was een van de meest boeiende tijd van mijn schrijverschap. De afgelopen drie jaar? Afgelopen drie jaar. En dan is het de koning geworden. Een boek dat, hoewel het boek over honderd jaar geleden gaat, maar als je, als, je, als je het nu leest, het leek alsof het over nu. Ja, want het gaat over een man die machtig is, maar toch het een beetje tussen zijn vingers weg ziet glippen. Het, precies. Het gaat over... De koning is, is eigenlijk een type... Als Gaddafi, nu, in Libië. Gaddafi, ja. Yeah. Gaddafi, of, of een type als Mubarak in, in Egypte. Of, een, of Bin Ali in, in Tunesië. Ja, zo een man. Als, en, en, en dan de, de koning, deze koning van mijn boek... heeft een moeder, een dochter, de zonen, de dochter. En Gaddafi heeft ook de zonen, de dochter... die allemaal bezig zijn met die macht. Maar is dat allemaal toevallig? Dat dat, dat zo op elkaar lijkt? uw boek en de geschiedenis die zich nu in het Midden-Oosten afspeelt. Uh, maar kijk, wat... Uh, ja, ik eerst wist ik het niet. Maar nu blijkbaar niet. Uh, kijk, nu... Wat we in uh, uh, Egypte, wat we in, in, uh, in Tunesië, wat we in Libië meemaken... die opstanden die, uh, en de duizenden mensen die, die op de opstand zijn gekomen... dat komt allemaal door, door deze tijd. Door, door een enorme, grote, digitale revolutie. Sociale Facebook, media. Facebook, laptop, iPod. Maar als we... Als we 100 jaar teruggaan, komen, komen we terug bij de grootvaders, grootmoeders van Facebook. En wat, wat, wat waren daar? Elektriciteit, en dan telegrafie, en de terreinen. Toen ja. deze drie kwamen, deze drie bijzondere grootmoeders kwamen, zij veranderden. ...vele landen en kwamen nieuwe landen en nieuwe democratieën. Ja. En de types als Saddam Hussein, als Shah van Iran, als Nasser, als Mubarak... ...dat was de tijd ik, van elektriciteit. Maar nu zijn we Facebook. Ja. En met Facebook komt een nieuw soort, nieuw soort democratie. Ja. Een nieuw soort Libië. In veel, in veel landen gebeurt dat inderdaad. En dan zeggen wij hier in het Westen, als het maar niet op Iran gaat lijken straks... Uh, over Egypte bijvoorbeeld ik, is dat vaak gezegd, over, over uh, Tunesië en ik, Libië ook wel. Ik vrees van wel. Maar aan de andere kant, de tijden zijn absoluut veranderd. Wacht even, u zegt ik vrees van wel dat het ik, op ik, Iran gaat lijken? Nee, Iran. Uh, ik had hem eerst over Iran, over de democratie, uh, de proces van democratie, ik zou het uitleggen. Maar, maar het wordt nooit Iran als ayatollahs in deze landen. In deze nieuwe Arabische opstanden, lentes. Want. Want we zijn in een tijdperk van Facebook en, en de vrije meningsuiting en vrije pers kan geen dictator of dictatuur kan de vrije meningsuiting en vrije pers tegenhouden. Wel een Tegen, tijdje. To, te, te, te, te, in in deze landen, hè? zelfs in Iran niet. Zelfs in Iran. Niet. Het lijkt het nog vooralsnog flink te lukken, toch? Uh, maar uh, in Iran uh, is een uh, kijk in. Egypte, in Libië en in andere landen, de opstand is, sorry, maar een beetje oppervlakkig. Het is. Er is eigenlijk niets gebeurd. in, in, in, in Mubarak is weg, ja, maar het leger Mubarak is, is nog gewoon aan de macht. Maar in Iran is het een soort democratieproces in bodem. Net als in bodem van, van de oceaan aanwezig. Dit is een proces dat wij honderd jaar mee bezig zijn. Kijk naar de demonstranten in Iran. Jonge vrouwen, oude vrouwen, kinderen, baby's, hmm. grootvader, grootvader. De hele bevolking. De hele bevolking. En het hele proces gaat langzaam... Eigenlijk democratie gaat in de genen van de mensen zitten... Maar het duurt misschien nog 20 jaar, 30 jaar. Maar in, in Egypte, ja, het is op een stand. En dan, oké, okay, we zijn weer goed. Mubarak is weg. Kom, ja. toeristen. Alles dan is nog even terug naar mijn vraag. Waarom denkt u dat in Egypte ook toch uh, de islam of uh, de Ayatollahs aan de macht zullen komen? Uh, ik vrees dat ze als Iran heeft eigen identiteit. Ayatollah zijn van ons. Mm. De Shah voor Ayatollah was niet van ons, was van Amerika. Maar Ayatollah zijn van ons, gemaakt door ons eigen land. Maar de types als het systeem in, in Egypte, het mm. is geen echte. Egyptisch systeem. Dat is gemaakt. We hebben ze nodig. De grote machten hebben ze nodig. En ik heb het geprobeerd in de koning af te leggen. Ja. Met mijn verhaal. Ja. Denkt u dat u terug kunt naar Iran ooit? Gaat u, dat u zegt dat het al wel 20, 30 jaar duren. Denkt u dat u het mee gaat maken? Kijk, ik in de afgelopen 20... 20 jaar, 20 jaar ben ik nooit terug. Ik kan niet terug. Als ik terug wil, moet ik naar de Iranse ambassade. Ik moet mijn hoofd uh, gewoon... Uh, ik moet eigenlijk mijn excuses bieden, aanbieden voor, voor, voor, voor, voor, voor mijn weggaan. Ik moet eigenlijk zeggen, ik was verkeerd bezig geweest. Alsjeblieft, een paspoort. Maar ik, ik zal het nooit doen. Het is een verraad. Ik ga. Het ja? is mijn droom. Ik ga terug. Maar de, mijn paspoort moet ik zelf creëren. En mijn paspoort zullen mijn boeken zijn. De koning is een deel van mijn paspoort. En, er zoelen, en, ik, en ik ben bezig in de komende tien jaar... ...hoop ik nog meer grote, mooie, stevige boeken... En als u er genoeg heeft, dan mag dan u terug? terug naar land. Met die en dan boeken. niemand kan me tegenhouden en niemand durft meer te vragen waar was je en waar je naartoe gaat. Oké, okay. ik hoop echt dat het gaat gebeuren. Het Zeer top. bedankt voor ik uw top. kom. Kader Abdolla. Straks is er Casa Luna, daarin is Sigrid Bousset te gast. Ze praten over schrijver Ivi, Ivo Michiels met presentator Lex Bomeyer. We zijn er morgen weer, dan is Stefan Sanders uw presentator. Goeienacht